Lieve luisteraars, het is woensdagavond, 21 september, 8 uur. Tijd voor Jazz Tournee General, want de week is pas slotverrekening weer door midden. Zeggen we dan altijd. En dankzij de wonderen te der techniek ben ik op vakantie, maar ik ben er toch ook wel. Ja. En uh, Theo handelt alles af, ik ontken alles. Uh, we gaan uh, beginnen met het eerste nummer. Uh, een, uh, ja, een zuchtmeisje wil ik het niet noemen. Frans Gal was uh, hartstikke jong in 1964. Uh, maar in 1965 won zij al het... Eurovisie Songfestival met een nummertje van Serge Gainsbourg. Uh, Poupée de Sire, Poupée de Ton, Le Ton, of hoe heette dat, heette dat nummertje? Een waardeloos nummer, vind ik het. Um, maar Frans Galm nam ook een aantal jazznummers op. En uh, dit is een uh, voorbeeld van een jazznummertje uh, dat heel leuk is. Uh, typisch Frans en ontzettend swingend. Luister naar Jazz à Go Go. je je zelfs geen vuur c'est du chasse à go go Ik denk dat we Guus Borg, uh, oftewel mijn grote vriend Guus Hoogarts, hier een groot plezier mee hebben gedaan. Uh, dankzij hem heb ik dit soort muziek uh, ook wat beter leren waarderen, want ik ben zelf niet zo'n enorme chanson-fan. Maar dit is toch wel heel erg jazzy en heel erg lekker. En dus geschikt voor jazz-tourney-generaal. Hou jij van zuchtmeisjes, uh, Theo? Ja het, is een, ja, het is een tijdsbeeld, John. Maar... Zuchtmeisjes is een tijdsbeeld? Is een, ja, dat niet alleen natuurlijk. Maar ik bedoel... Uh, ik, wa ik, was, ik, nee, ik was niet zo'n liefhebber. Ik, ben, zo, ik nou, heb zo, helemaal niks met dat nee, gekwel. Nee, nee, ik herken nee, ik, nee, nee. ik, ik dat het een... Uh, nou ja, nou, ik, weet, ik, weet, ik, ik weet het niet. Maar het raakt me in elk geval niet zo. Maar dit vond ik uh, erg lekker. En, uh, maar wat ik natuurlijk, en de luisteraars weten dat... Uh, ook heel erg lekker vind, is gewoon funk. En dit is er zo een. Booker T en die MGs uit 1969 heet het nummer ook heel toepasselijk. Soul Clap 69. Luister naar een singletje 1969 uh, van Booker T en die MGs. En uh, hier zijn ze nog duidelijk beïnvloed door het succes van de meters. Um, Booker, T. Is, Booker T Jones, de uh, Hammond-organist, uh, is nog steeds actief. Heeft uh, um, afgelopen jaar nog een LP uitgebracht... Uh, geproduceerd door Questlove, die we allemaal kennen als de drummer van The Roots. Geweldige LP trouwens, uh, check dat album uit. En dan is het tijd voor Elise Regina. Volgens mij is die nog niet langsgekomen in Jazz uh, Tourneet Generale. Komt mij niet bekend voor. Nee? nee, Elise Regina is een beetje een tragisch verhaal. Uh, echt zo'n working class hero van de vrouwelijke soort uit de sloppen van uh, Rio de Janeiro. Um, ze werd ook maar 36 jaar, overleden in 1982 aan overmatig alcohol- en cocaïne gebruik. Het was een hele temperamentvolle uh, zangeres, maar ze was ook heel erg perfectionistisch. En perfectionisten zijn uh, vaak heel ontevreden over het resultaat wat ze boeken. Anders zouden het geen perfectionisten zijn. Uh, het was wel, wel een van de meest geliefde zangeressen uit uh, Brazilië in die tijd. En toen zij in 1982 overleed gingen spontaan 100.000 mensen de straat rouwend uh, uh, de straat op in, in Rio de Janeiro. En we horen hier een uh, opname van Elise Regina, die overigens ook een, een erg mooi album ooit met Toetstielemans toets heeft opgenomen. Maar uh, zo niet hier een uh, opname uit 1966, Roda. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto, e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou conversar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem. Quem tem dinheiro no mundo Quanto mais tem, quer ganhar E a gente que não tem nada Fica pior do que está Seu moço, tenha vergonha Acabe a descaração Deixe o dinheiro do pobre E roube outro ladrão Agora, Agora vou, vou te sentir Agora vou proceder que Quero vou. ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar Quem não quiser me ouvir E morre o rio ver quem que separa o pó do rico do meu Se lá embaixo há igualdade Aqui em cima há de haver Quem quer ser mais do que é Um dia há de sofrer Agora, agora vou te divertir Agora vou prosseguir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar Quem não quiser me ouvir Seu moço tem Com a sua exploração, se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer. Quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou. Ah, lekker Elis, Regina. Wat een temperament. En uh, ja, ongelooflijk dat ze zichzelf niet goed genoeg vond. En nogmaals. Ze werd maar 36 jaar. Wat zonde, wat zonde. En dan is het in één keer tijd voor Coleman Hawkins en his All-Stars. Coleman Hawkins, de grote uh, valse luchtblazende tennoer saxofonist, de evenknie van Ben Webster... Um, uh, schreef ooit geschiedenis door Body and Soul uit het swing idiom uh, uh, te halen en er uh, bebop-elementen in aan te brengen. En dit is ook een hele vroege Coleman Hawkins die we gaan beluisteren uit 1947 met een droombezetting 1947, Mind You, Miles Davis op trompet, Kai Winding op trombone, Howard Johnson op de Noorsax, Hank Jones op piano, Curly Russell op bas en Max Roach op drums en good old Coleman Hawkins natuurlijk op de Noorsax. Luister naar Bean A Rebob. Thank <laughs> you. de hoogtijdagen van de Bebop was dat Coleman Hawkins en His All Stars, een nog jonge Coleman Hawkins. En de bezetting heb ik er dus straks opgenoemd, maar het blijft smullen en onvoorstelbaar dat dat allemaal ooit samen in één band heeft gezeten en dit soort heerlijke muziek heeft opgenomen. Um, tijd voor iets uh, contemporains, zeggen we dan. Dat betekent uh, zoveel als uh, iets van nu. Benjamin Herman brengt met enige regelmaat uh, singeltjes uit. Gewoon, vinyl, singeltjes. Uh, mensen onder de twintig weten niet meer wat het is, maar... Uh dat is een zwart plaatje met een gat erin, dat leg je op een draaitafel, dan pleur je naald op en dan komt er heel mooi geluid uit als je geluk hebt. En Benjamin Herman doet dat om DJ's te behagen of omdat hij het gewoon cool vindt om een singeltje uit te brengen. En dit is er zo een uit 2011, het singeltje heet Tempest Storm en als je dan naar luistert dan snap je waarom dat Tempest Storm heet, want google het even in en ja, de plaatjes zijn niet van de lucht. Tempestorm. Tempestorm was een uh, uh, danseres met kwastjes op de titel. Op haar welge, welgevormde titel wel te verstaan. En uh, het is ook aan alles te horen als je dit nummer hoort. Het is één groot stripties, uh, Ja, achtige achtergrondmuziek. <laughs> het is ontzettend leuk, vind ik. En zeer opmerkelijk dat Ben Herman dit doet. Um, we gaan naar iets uh, verstillends. Is dat een goed woord? Verstillends? Ik vind het mooi. Ja, vind je het mooi? Ja, absoluut. Uh, 2000, nee nee, nee, nee, nee, ik zit helemaal voor. In 1997 kwam er een CD uit van een Belgische uh, jazzmuzikant. En die CD heette uh, Food for Free. En dan heb ik het over het Ben sluis kwartet uh, Ben Sluis is een al-saxofonist, hij speelt ook fluit. Um, en wat mij opviel aan die cd is niet zozeer de toegankelijkheid, want die valt wel mee eigenlijk. Het eerste nummer is heel erg toegankelijk en dat is ook het nummer wat ik nu ga draaien. Het begint met een vrij lange piano-intro. Het is ontzettend mooi, het heeft mij eigenlijk altijd wel geraakt en ik hoop uh, jullie ook. Uh, ben Sluis dus op Altsax, uh, Piet, Ver... Piet Verbist op bas, Erik Tielemans op drums en Erik Vermeulen op piano. Was dat mooi of was dat niet mooi? Ik dacht wel dat het mooi was. Jullie worden verwend, lieve luisteraars. Maar jullie verdienen het ook, want jullie zijn trouwe luistera luisteraars. Van Jester generaal. En van Ben Sluis is het een kleine stap naar Billie Holiday. In 1960 kwam er een singeltje uit, één jaar na haar dood. Op het vrij obscure Clef Records. Um, Billie Holiday werd maar 44 jaar oud. En uh, in 1959 was het afgelopen met haar. En in 1952 nam ze een uh, nummertje op dat dus in 1960 pas uitgegeven werd. En dat heette Yesterdays. Yesterdays Yesterdays Days I knew I happy sweet sequester days Holland days Golden days Days of mad romance and love Then gay youth was mine Mine Joyous Free and flaming Life Then Sooth was mine Sad Am I Glad Am I For today Yesterdays, yesterdays, yesterdays, days I knew as happy, sweet, sequestered days, golden days, golden days, days of mad romance and love, then gay. Mine, then truth was mine. Free and flaming life, sooth was mine. Sad am I, glad am I. For today I'm dreaming of yesterday. Day Zwingende Billy Holiday. Um, Overswingend gesproken, The Blackbirds. Een projectje eigenlijk van uh, de grote uh, trompetist Donald Byrd. Die later ook nog met Google een hoop dingen heeft gedaan. Een hele hoop monumentale Blue Note platen heeft uh, volgespeeld op zijn trompet. In 1973 bracht hij een uh, aantal goede muzikanten bij elkaar. En hij noemde dat uh, bandje The Blackbirds. Uh, van het album City Live uit 1975 luisteren jullie naar Rock Creek Park. Geen dansfeestje voorbij waar ik plaatjes moet draaien zonder dat ik dit nummer opzet. En ik snap nog steeds niet waarom het introotje op gitaar nog nooit gesampled is. Ik ben het nog nooit tegengekomen in een hiphop uitvoering en het is wel zo verschrikkelijk lekker. Rock Creek Park van de Blackbirds was dat. Dan gaan we door met een pianist. Misschien wel de best verkochte pianist qua Oplagers uh, aller tijden. Bob James. Zo glad als een aal in een emmer snot vaak. Maar heel af en toe ook geniaal. Nou, heel af en toe hij heeft hij natuurlijk geniale dingen gedaan met, met die, met die CTI-platen van hem, die uh, zwaar zware georchestreerde door, door Creed Taylor uh, geproduceerde platen. De Crusaders, geloof ik ook. De Crusaders heeft hij ook geproduceerd, maar uh, ook het, het theme from, uh, van de tv-serie Taxi, Angelina, prachtig natuurlijk. Maar hij heeft ook uh, in zijn hele lange carrière drie trio-platen opgenomen. Eentje 1963, die is heel uit uh, 1963, die is heel leuk. In 1965, 66 of 67, ik weet het niet meer helemaal precies, dacht hij uh, mee te moeten gaan op de Free Jazz Hype. En hij heeft daar een hele bizarre plaat mee opgenomen. En die is eigenlijk heel erg slecht. <laughs> ja, het is gewoon mislukt. En in 96 kwam hij met het album Straight Up. En eigenlijk is dat wel het beste album dat hij ooit heeft opgenomen in trioverband. Maar dat waren dat dan ook maar drie. Maar het is echt een vijf-sterren plaat. Uh, Luister naar Christian McBride op Bas. Brian Blade op drums. De grote Brian Blade die afgelopen jaar... Uh, in het Mac Jazz Maastricht furoren maakte uh, als drummer van Wayne Shorter. En algemeen uh, erkend werd als beste muzikant van het hele festival. En good old Bob James op piano. Het nummer Hackney. Bob James met Hackney uit 1996. Koop die cd als je van jazz houdt en van uh, piano trios. En uh, ook al ben je niet zo'n Bob James fan. Ik denk dat je er geen spijt van krijgt. Ray Davies, dan denken een hele hoop mensen aan de zanger-gitarist van The Kings. Mm. Maar Ray Davies was ook een trompettist uit Engeland die uh, een beetje James Last-achtige uh, muziek maakte. En ook dit is een beetje James Last-achtig. Maar dit komt uit de soundtrack van The French Connection. En dan weten we dat we met Gene Hackman, uh, die een pork pie hat op had, hè, um, uh, wat Lester Young ook altijd droeg. Um, en ik vond dat eigenlijk reden genoeg, uh, buiten het feit dat het ook een heel aardig nummer is, om het uh, te laten landen in Jazz Tourneet Generaal. Uit 1974, uh, Ray Davies and the Button Down Brows. thema van de film The French Connection van Ray Davies in The Button-Down Brass. Uh, we gaan door met Kel Tedger, zo moet je dat volgens mij uitspreken. Je schrijft Chader, maar je zegt volgens mij Tedger. Ik heb het een keer gevraagd aan uh, een Engelsman, die zei ja volgens mij moet je dit uitspreken als Tedger. Dus uh, Kel Tedger en Anita O'Day, Spring Will Be A Little Late This Year, prachtige titel. Uh, opname uit 1962. Anita O'Day is eigenlijk een, een, een heel burgerlijk, klinkend, lief, swingend vrouwtje. Niet met de beste jazz die we ooit gehad hebben, maar uh, ze kon heel goed improviseren, had een geweldige timing... Um, ze is dik in de 90 geworden, ondanks het feit dat ze uh, zwaar aan de alcohol zat en aan de heroïne. Uh, en ook in deze periode, waarin dit nummer is opgenomen, in 1962. Ze kikte wonder wel af in 1967, kwam in de jaren 70 terug uh, op allerlei festivals, omdat ze haar nog kende van haar uh, medewerking aan het Stan Kenton uh, Orkest, uh, onder andere. Een hele verdienstelijke en lekkere zangeres. Hier begeleid door Cal Tedger op vibrafoon in Spring Will Be A Little Late This Year. Spring will be a little late this year a little late arriving in my low. For you have left me. Where is our April of old? Yes, you have left me, and winter continues cold as if to stay free.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 A little lady. Mooi, Anita OD. Ja, zeker. En die Kel Tadger is ook een rare vogel. Fibrafoon, die heeft een aantal LP's uitgebracht die heel erg sporadisch te krijgen zijn. Waar DJ's nu echt honderden euro's voor over hebben. En in een reissue programma terechtkomt vaak. En een kleine oplage is dan ook weer af en toe een LP van hem te bemachtigen. En ook die zijn binnen de kortste keren duur. Een erg lekker nummer. Chico Hamilton, aparte drummer was dat. Uh, hij heeft ooit in het Stagenbouw in Maastricht opgetreden. En Chico Hamilton was de drummer, the king of the brushes. Een beetje de subtiele drummer, een hele creatieve drummer. Geen uh, powerbeest als Art Blakey, maar wel iemand die altijd, heel, net als Art Blakey, ook hele jonge muzikanten om zich heen verzamelde. En dan ook vaak uh, hele exotische muzikanten. Wat te denken van Gabor Zabo uit Hongarije op gitaar. Of uh, Larry Coriel, die we hier voor het eerst horen oplaat. Op dus we luisteren naar een opname uit 1966. En dus Larry Coriel, nog voordat hij Big Gary Burton uh, furoren ging maken. Um, de compositie is een boogaloo. Een Boekaloe van Archie Shep, nota bene, voor mods only.